see in your eyes i wonder what's in your mind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 Vanwege slecht onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. In België zijn gisteravond tientallen jongeren opgepakt naar Relle. Allochtonen jongeren gooiden in de Brusselse deelgemeente Anderlecht een molotov cocktail naar het gemeentehuis. Ook vernielden ze van alles en gooiden ze stenen naar de politie. De jongeren in Brussel zijn kwaad omdat de politie gevangenen zou hebben mishandeld in een gevangenis in de buurt.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 Een vrachtwagenchauffeur stopte en probeerde het verkeer te waarschuwen, maar hij kon niet voorkomen dat een andere vrachtwagen in volle vaart tegen de stilstaande auto's botste. De chauffeur van de truck raakte bekneld in zijn cabine. Zijn toestand is kritiek. Landen die geld doneren aan Afghanistan moeten meer doen om corruptie in dat land te bestrijden, dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Gates. Als donorlanden merken dat er sprake is van corruptie bij hun projecten in Afghanistan, moeten ze hun steun stopzetten, vindt hij.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Oh, dat zullen we zien. Hè. Dat zullen we zien. en internet. ZFM. net nu. Toebak leeft. Gaan we nu al beginnen? Ja. Ah, yeah. Oh, wacht even. Ah. Kom maar eens, yeah. Oké. Okay. Toebak leeft het draaien even naar 8 uur. En het grootste nieuws is natuurlijk dat burgemeester burgemeester niet... niet Sinterklaas Liedjes Vast is... Ja, en die niet tekst vast. Niet tekst vast, hè? Ja, dat, dat was wel een teleurstelling voor een aantal ouders. Dat was echt teleurstellend. Echt een burgemeester die gewoon geen Sinterklaas liedjes kan meezingen. Nou, ja, heeft hij zelf geen al, kinderen of zo? Nou, ja, volgens ons wel. Maar ja, om burgemeester te worden heb je misschien wel een heel druk leven. Dat Wacht, je daardoor... op, volgens ons heeft hij wel kinderen, maar... Ja, volgens Dat klinkt wel vaag hoor, uh, dit misschien nog. Misschien weet hij het zelf niet meer. Dat weet ik, nee, volgens mij zijn, zijn zijn kinderen ouder of zo. Oh ja. Ik dacht het wel dat kinderen had... Ja, nou, straks ja. als je gaat dementeren, komt het vanzelf allemaal weer terug. Natuurlijk toepak blijft op de radio en uh, even, even, even... Ja, even, even. hoe is de ruimte hier? Hoe is de ruimte hier? Ja, dat was wel apart, ik heb het toevallig ook gezien. Ja, dat is... Een vleermuisman. Ik zit nog steeds <laughs> te denken, gewoon dat het... het is een grap man, dat kan toch niet? Ja, 1 april duurt toch zo lang? Ja. Nou goed, als mensen het echt hebben gemist, bij de wereldrijd door was er een, een blinde Belgische meneer... Het kon bijna een Belgambop zijn, maar die had weer van een Amerikaan geleerd. Die was blind geworden. Hij kon er in het begin nog wel een klein beetje zien, maar het uiteindelijk ging zo licht uit in zijn linkeroog. En eh, toen zag hij helemaal niks meer, maar op een gegeven moment had hij over de kliktechniek gehoord. En de kliktechniek is als je dan zeg maar, met je tong een klein klikje maakt. En dat, waarschijnlijk dat weer kaats dat via de muren en via het allerlei voorwerpen om je heen. En het komt terug in je oor. En dan kan je geen bepalen wat er staat en kan je het ook echt beschrijven. Hij wist ook zelf maar een fiets, een bakfiets te beschrijven die hij nog nooit had gezien. Hij zegt ja, het is volgens mij een fiets met iets, met een zeiltje ervoor of zo. En dan liep door de straat heen en kon allerlei dingen benoemen. Er werd een wereldbol op tafel gezet. Die wist hij ook te benoemen wat het was. Het was een bal met een stokker op. Dus dit is een grap. Dit kan toch niet? Ja. Maar het is op het echt waar te zijn. En iedereen kan het leren. Ja, dus. ja, maar ja, het is wel makkelijker gewoon als je gewoon kan kijken om gewoon te kijken. Van, hey. Ja, natuurlijk. Maar, maar het is, het is ze wel een hebben geen mooie voor vrouw voor hem neergezet. Toen was ik ook van kan hij dan naast, uh, naast het klikken kan hij dan ook nog ruiken. Weet je, want je hebt toch, je doet toch die ene film met die uh, man die ook in. Uh, die, die the Scent of a Woman heette die film. Oh ja, die kon, nee, die kon niet en die rijden En die man die rook, die, die, kon, die, die kon er een geuren opsnijven van iedereen en dan wist hij wie ze waren en zo. Maar hij kon toch ook uh, denken wat, ze, oh, wat woman won, dat was weer een ander. Dat is weer een ander. Oh, dat is weer een ander. Ik ben er Nee, dit was de scent of a Woman, dus de geur ah, van okay. een vrouw. En die, ik had zo van volgens mij, als jij uh, gehandicapt bent, het zij visueel, hetzij dan ga je andere zintuigen, die worden beter. Ja, ja, dat kan je dus trainen, blijkbaar. Ja, dat is, je gehoor wordt beter, maar ook je geur wordt sterker. Misschien maar, ruik je zelf ook sterker. Je weet het niet. Oeh, dan ben je echt een walgie van jezelf. Van, een gegeven moment. <laughs> ja. Maar het, het, het grootste wonder was wel dat hij ook een gegeven moment kon, kleur kon horen. Dus een gegeven moment zegt Matthijs, een, een, kleur? Een, een kleur kon ruiken of een horen. Hij zet een rode ordner, ordner op tafel. Hij zegt, van, nou, dit is een ordner, dat hoef je niet te raden. Maar welke kleur is die? Hij zegt, ja, sorry, dat weet ik niet. Rood? Hij zegt, ja. Hij zegt, ja, ik kreeg rood binnen. Hij weet zelf niet ja. hoe het werkt. Ik vond echt, het echt een, het, me, het o, grootste wonder wat ik cool, jaren heb ge, gezien op de televisie. Ja, geworden. Ja, ja. Dus, nou welkom bij het radioprogramma, straks nog veel meer van die wonderbaarlijke dingen die bij de klant van te vissen natuurlijk. En het grootste nieuws is toch wel Prins zwicht voor de druk. Het vakantiehuis gaat tegen de vlakte. Echt waar? Nou ja, tegen de vlakte het gaat verkocht worden natuurlijk. Maar waar gaat dat geld dan naartoe? Want dat kan ook nog een open ellende op, op uh, werken ja. natuurlijk. Nou, je kan er veel van op vakantie. Ja, dat is heel zeker. Pieter, Bjorn en Jan. Young folks, doe over niets aan anders. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go on with someone like me? If you knew my story, would. Radio en de, de Young Folks, zo heet het, De nieuwste CD al uit van uh, Pieter, Jorn en John. Maar het haalt gewoon bij dit. Niets aan de hand muziekje gewoon. Hier, ik vind het echt ik, heerlijk. heerlijk. En ik denk toch, uh, Jan-Peter Balken en, dat hij ook flink gepakt gaat worden straks met de surprises met Sinterklaas gaan. Dat echt uh, Belgische bonbons en zo, allemaal goedmakertjes en zo, weet Ja, je. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ik zou, het, uh, ik zou het niet kunnen laten als ik in zijn familie uh, in zou zijn. Ik moest gisteren ook het gesprek met de minister-president, moest ik gewoon even kijken. Ik denk, ja, wat, heeft, wat zijn visie nou op? Nou, hij heeft eigenlijk geen moment gehad om echt serieus te reageren. Hij heeft het alleen maar druk, druk, druk gehad. Echt van, echt van ochtends vroeg tot avond laat, was hij aan het praten. En toen kwam hij een gegeven moment terug in Nederland. En er was een heel verhaal over dat hij het misschien zou worden. En nou ja, daar, daar had hij ook geen tijd om op te reageren. Uiteindelijk, uh, nou ja, toen werd iemand anders het een Belgische meneer en een, uh, een Britse mevrouw. Is het nou die Belgische premier geworden? Ja. Oké. Okay. Nou, in België, in nou, België dat zijn ze dan. In is ligt het dan hoor. Ja, nou, in, in België zijn ze echt. Dat is wel leuk om te zien. Ze zijn gewoon heel erg trots op die, op die man. En hij is dat geworden gewoon. En iedereen die zeikt hem eigenlijk af verder in andere landen. Want ja, hij heeft weinig op het lijf. En die Britse mevrouw, is helemaal al. Die heeft weinig gedaan nog in het leven. Maar die zit nu meteen op zijn post. Waarschijnlijk gewoon omdat ze lekker kneedbaar is. En dat de andere landen denken: van nou kunnen we haar gewoon lekker makkelijk kneden. En dan kunnen we het plan wat wij hebben kunnen we doorvoeren. Moet ik nou je op de barricade? Zit je nou te vertellen dat vrouwen zo kneedbaar zijn? Nou, misschien moet je het wel doen. Maar nou, deze vrouw schijnt kneedbaar te zijn. heeft nog niks gedaan eigenlijk. Dus nu moet ze echt alles waar gaan maken met deze post. En dat is volgens mij niet echt de juiste startpost. Ah, ze zal toch wel wat gedaan hebben. Ze zal toch niet zomaar gekozen worden? Nee, ja, dat ik zou zeg, je ik, denken. Ik, ik maar als je het op media moet geloven. Wat? Ze heeft wel iets met seks gaan, zeg je? Dan? Ja, ja, nee. Ik vind deel dat ik voor mijn seks op moet komen. Oh, ik seks... vind het weer te makkelijk en het is te makkelijk Maar ja, als je de media moet geloven. En ik geloof de media altijd ook niet zeggen niets anders ja, dan de waarheid. Ja, ja. Dan, natuurlijk. En ze hebben het zeker ook over gehad hoe ze wat ze aan had en zo. Weet je? Dat vind ik dan ook altijd. Nou, ik de ben... mannen die zitten allemaal in een zwart pak, er wordt nooit wat gezegd over wat ze aan hebben. Ja. En die vrouwen van ja, ze bloost een beetje. Nou, dat heb ik nog nooit over een man horen vertellen, weet je wel. En dan denk ik van, ja, ik moet hier. Ja, ik ben een trouwlezer van opzij, natuurlijk. Hè? Ja. Een opruiend damesblad. En ja, sorry, ik ben toch een beetje geëmancipeerd. Ja, ze ziet... Ik vind het vrouw, go for it, girl. En uh, girls, uh, wat was het nou? Girl power. Come oh, ja. on, you ja. can do it. Nou, ze wordt al, doe, uh, rompy en Rompie wordt het al genoemd. Ah, oh, dat is toch <laughs> erg. Ze hebben nog niks gedaan. En er zit een foto in de kletskant van Nederland. In het buitenland, Cartan. Uh, en dan zoenen ze elkaar. En ja, die, ze, ze houdt, knijper hem mond dicht en de ogen zo dicht. Van, ik ga deze monsoon, maar ik weet niet of ik ervan ga genieten. Hoeft toch ook niet? Als het een Belg is, dan zal ik toch wel een kleine zweem van chocola om zich heen hebben. Dus oh, dat is wel ga wel ervoor. Ja, als... Go for it, girl. Sexy en maak dus er wat van. Niet. Dat ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ja, benieuwd. echt benieuwd wat dit, uh, dit uh, team gaat doen. Maar ik vind het wel erg leuk om te zien dat België gewoon echt trots is. Wij in Nederland lopen maar te zeiken op die balken. Nou, kan balken en dan wel terug leiding geven. Want ja, hij zou eigenlijk die, uh, die post gaan uh, bemannen. Maar dat gaat niet door. Dan komt hij terug. En nu denkt hij hier zo zomaar weer leiding te kunnen geven. Het, is, het gaat alle kanten op. Als hij weg was gaan, waren we ook niet blij geweest. Nee. We hadden gezegd van Jezus, landverrader, NSB'er. Maak je klussen eens een keer af. In plaats van gewoon maar weer te kikken naar iets anders. En nu komt hij terug. En dan zitten we weer te zeiken van Nou, hij heeft wel gezichtsverlies geleden. Dat is ook weer onzin. Ja. Alle kanten met die man op. Maar We ik vond dat hij gisteren wat... overeind bleef in het gesprek met de president. Weet je, Dat is dan tot uh, een van dagen of zo geloof ik. In Nederland één of twee. Maar uh, ik kijk altijd naar gezichtsuitdruk. En nee, hij zat niet te twijfelen. Hij, zat, hij was niet onzeker. Hij kwam goed over. Ja, ik moet ook zeggen. Want hoeveel jaar is hij nu hier president? Is het na nou vier jaar? Heeft ooit een ander gehad? Hè? Of is het al ander geweest? Ik weet nee. niet, hij is er altijd al geweest, toch? Nee, nee, nee, nee. Net zoals met Kijk, ik kinderen. Hoor, ik zijn wacht even, toch in 2002 was. is uh, Prins Alexander getrouwd. is negen. Nou, ik denk dat hij vier jaar president is, bijna. Maar ik, ik vind wel dat hij gegroeid is in de loop der jaren. Ja. Dat hij, dat, ik heb wel steeds meer het idee van, dan, dan, dan, dan, ja, hij kan het wel. Maar ik vind alleen de manier van praten, dat mag wel iets anders. Ja. Het is altijd een hele korte zinnen waar weinig emoties in zitten. En daardoor denk je altijd het idee van, nou, het is hij is een heeft beetje een robot. Nee. Denk, ja. je mag al iets langer praten. Dat je denkt, wat heeft hij nou precies gezegd? Net of hij, Oké, toch, twijfelt. Ja, ik kan me ook zo helemaal niet voorstellen dat, uh, dat ze vrouwen met hem nou s'avonds even lekker uh, van de kast of zo ik heb, ik heb niet het idee dat hij loskomt dan. Nee. Nee. Nee, die zit echt in de paparazze tot, tot s'avonds laat en dan wordt dan nog even gezoend. Ja, nou, laten, we denk we morgen, je? laten we het morgen maar even doen. Ja, ik kan het, nou, dat is net over, ja, we zijn er weer, maar ik kan het bij een heleboel mensen eigenlijk niet voorstellen. Nee, ik weet je, wat het tenminste is. Gelukkig ik kan het, maar, denk je. weet niet het ik kan het bij jou niet voorstellen. Oh. Oh, oh, oh. Nou, we zijn er alweer, hoor. Het kwart over acht. Oh, oh. We zijn alweer aanbeland bij het seksgedeelte van die programma. Yeah, oh, zo snel al. De s you make me wanna like it. Hoe toepasselijk kan ik ze weer vinden, <laughs> natuurlijk, hè. Oké, okay, everybody, kitty. Kept it in the cupboard in case, case I liked it, I got a green light. I'm glad we had the party at your place. Oh yeah, it didn't feel right. Make your baby cry FDQ, FTP, Barbadies in Mozambique There's no one on the seat Dancing on the ceiling, dancing on the floor You made me like it More and more, more and more, more and more, more, and more, more, and more. You made me like it Dancing on the ceiling, dancing on the floor 106.9 cfm CFM Down. If somebody sees you hit on the ground, that's how it goes in the yard. That's how it goes in the yard. Pick up the key with the can in his hands, writing words on the wall only he understands. Only he understands. Pick up the key with the can in his hands, writing words on the wall. De dit <laughs> Ja, dat grappig. Je verzin in een leuke naam. De Trollen Sibahaar. We moet eens op kijken wat het, waar het precies vandaan komt. De leeft op de radio en ja, hij loopt nog steeds in Nederland rond. Sinterklaas natuurlijk, hij is vorige week binnengekomen. Zijn er nog plekken waar hij nog steeds uh, aankomt? Nee toch? He? Hij is nu toch al wel gelanceerd? Ik heb hem niet gevoeld. Gelanceerd wil ik zeggen, maar dat is niet helemaal. Nou. Nee, je zegt, waar hij de plekken waar hij nog steeds aankomt. Hij mag van mij nergens aankomen, Ja, oude man. Nee. Wegwezen, Dirty Old Man. Hopen nou, te doen over het feit dat hij heeft een kruis heeft. Ja, dat weten we allemaal. Ja, een kruis op zijn voorhoofd. Oh, oh nee, op die, mijt nee, op die mijter van hem. Die treiter van hem, weet je. Die mijter bovenop, die treiter van hem, heeft een kruis. En er stond vandaag in de, in de krant... Ja, heel veel mensen maken zich toch druk om. Ja, er is toch iets met geloof te maken. En ik vind ook alle dingen met het geloof... Is worden. Het is een Het is een bisschop. Oh. Ja, maar toch. Eigenlijk is hij van bisschdom losgekomen. Het is gewoon een goed heilig man die dingen weggeeft. dus Die is voor de kinderen. Dus eigenlijk moet dat kruis eraf. Of in ieder geval dat dwars uh, balkje moet omlaag, vind ik. Dat het gewoon een normaal kruis is. Dat het is. een Geen zwaard wordt. Dat, dat het een zwaard wordt, ja, misschien. Dat is nog wel een idee. Ja, maar volgens mij is het niet een... Uh, volgens mij is het zo'n soort kruis... wat de hebben ja, het is. Het maar je hebt uh, ook altijd. Ja, het is. Uh, ook Gelijke balken, maar ook echt in het midden dat ze elkaar kruisen. En het is niet een kruis van Jezus. Niet? Ja, het heeft wel iets met christendom te maken. Daar moeten we ja, vanaf. Ja, een soort kruiseridder. Ja, de kruiseridders hadden een soort kruis. Maar dat was niet een echt Kruis zoals waar Jezus aan hing, zeg maar. Nou. Maar ik zat gisteren ook te lezen, hè? Want ja. uh, ik was even aan het googlen op een, op een wet. En toen stond er ook van. Uh, wij, koningin, uh, de Nederlander, Beatrix van Oranje. Uh, ja. Uh, en dan staat ook uh, volgens de gratie gods, en ik denk van nog even, dan staat de god, en dan tussen haakjes alle mag ook, weet je wel, dan krijg je dat, ja, de, de, ja. Die de, de gaan eigenheid op. van ons land gaat langzamerhand weg en, dus ja, ik neem aan, mocht inderdaad uh, de islam uh, verder doorbreken dan, dan is op een gegeven moment van, dan gaan we ook echt naar een president, want ja, het koninkrijk is toch echt, uh, dat staat echt in de leren allemaal met z'n allen nou, dat niet alleen, maar het staat al heel wankelijk ook. Ze maken allemaal foute beslissingen. Zomerhuisjes en uh, <laughs> zomerhuisjes. een beetje dom en dat soort dingen. Allemaal, ja, ze zijn allemaal echt die uh, Willem-Alexander. De ene fout op de andere fout stapelt hij. Ik weet het gewoon al. We hebben hier zo'n uh, strandtentenkamp. Als nou, uh, als nou Alexander die houdt van zee, en dan moet hij niet te dicht bij zijn eigen huis, en dan gaat hij gewoon hier. Twee huisjes en dan gaat hij gewoon lekker daar zitten op. Het ja, zo'n klein huisje aan de ene kant doet hij, ja. uh, hij maximaal met Back de twee kinderen basis. en hij zit in het andere huisje. Het dus is wel zo'n heel klein huisje. Ja, dan huisje. hebben ze geen last van zijn gesnurk, want ik heb het idee dat hij echt snurkt. En dan mogen aan die twee huisjes die er buiten staan, mogen dan twee bewakers. Lijwachten, ja. Lijfwachter. Die ja. staan dan gewoon met een pistool. Nou, pistool, geweer moet het zijn. Ja, en zitten er anoniem, schilder. we schilderen gewoon de huisjes oranje. Ja. Vanuit de lucht dan kunnen ze het een beetje in de gaten houden. Ja, dat Maxima is toch blond. En ik weet niet of ze kan tellen. Dus welk huisje was het ook alweer? Ja, ze zijn oranje. Dat, maxima. Dat, oh ja, want je bent prinses van Oranje. Ja, dat is heel makkelijk. Doe maar. Nou ik, ja, ik, ik ben er wel voor dat, uh, dat kruis eraf halen. Of een uh, lezer van de Telegraaf Telegaafcijfer. Wat ook wel te doen is: zeg maar dat kruis op de voorkant houden. En op de achterkant een halve maan. Weet je wel, een sikkel. Want ja? hij komt natuurlijk ook uit Turkije. Alleen dat is dan weer discriminatie. Want dan heb je aan de achterkant heb je natuurlijk. De maan en de volgende kant heb je het kruis. Dat is ook weer niet helemaal. Dus dan doe je er gewoon de, de treiter, de mijter. De schuif je dan een klein beetje, doe je dan uh, dwars, zeg maar. Ja, of je moet zorgen dat en er gewoon zo'n schermpje op zit, zo'n digitaal schermpje. En een computerprogramma erin. En dat dan kan die... het gewoon om en om zo knipperen. Ja. Kruismaan, kruismaan. Kruismaan. Nou, de kerstman gaat het toch overnemen. Over 50 jaar is het helemaal afgelopen. Sinterklaas wordt er nog een beetje genoemd. Maar verder is het gewoon de kerstman. Want naar de kerstmarkt kan je vanaf begin november kan je al heen. Ja, ze gaan heel gauw beginnen. En volgens mij is hier volgende week zondag ook een markt alweer. En we moeten door. Nederland is een flexibel land. Die moet gewoon aanpassen als er geld wat te verdienen aan dingen. Dan gaan we ook gewoon mee. Dan zijn we heel kneedbaar. Ja. Dus, nou, gewoon niet te veel over zeuren. Maar ik, toch, dan word ik weer belerend. Maar ik ja? de kerstman moet toch een beetje afgelopen zijn. Ik moet, dan, ik moet er gewoon weer terug naar de stal. Dat vind ik toch het romantisch. Ik vind de kerstman niet zo romantisch. Nee? En wij hebben Sinterklaas al. Dus, uh, hè? Laat, het dus laat het maar doen. Ik heb ja. hier nou een heel leuk, nou, een, wel een grappig verhaal. Er is een plusje giraf die is gered van verkrachting. Ja, we zijn er vroeg bij. Nou. Een dronken man uit het Amerikaanse Oregon is opgepakt toen hij in een speelgoedwinkel seks wilde hebben met een plusje speelgoedbeest. Ja, het is niet te geloven. De 24-jarige Amerikaan probeerde in fors beschonken toestand de anderhalve meter hoge plusjes hieraf. Oh, Lysander, die voor een speelgoedwinkel stond uitgesteld te beklimmen. Hij was dus buiten die giraf. En toen hij de mannen zag naderen, de agenten, koos hij slingerend het hazenpad. Maar later op de avond bleek dat de behoefte nog niet was gestild. En hij keerde terug naar zijn pluizige lustobject. om de daad alsnog uit te voeren. En dat ging de agent echt te ver. En ze hebben echt fors ingegrepen. En het slachtoffer bleef ongedeerd, ongedeerd en is naar een veiliger onderkomen overgebracht. Dus ze hebben een beetje nog nazorg gegeven ook aan die Giraffe. Ja, er zijn altijd bij zijn, zijn zo maar Ja, precies. Uh, tegenwoordig. Uh, uh, Ander bericht in kant is: uh, terwijl ze op een home trainen een paar calorieën affietsen. Het was in, uh, ik zit even kijken, in een snackbar in de Brabantse Deurne. Uh, Wachten ze dus op een patatje. Je kan daar aan de balie, bij een snackbar kan je dus op de home trainer plaatsnemen. En dan zeg je een patatje. Nou, en dan, gaan ze, dan ga je fietsen. En, en dan, dan geven na 10 minuten komt de patat. en dan heb je op de home trainer eigenlijk al heel veel calorieën eraf gefietst. Dus het is dus niet zo dat ze gaan kijken hoeveel calorieën je hebt verbruikt. en dat dat dan bepaalt hoeveel mayonaise erop komt. Ja, dat dat, dat is de zou stap. helemaal mooi zijn. Dat is het volgende maar Ik vond het een grappig idee. Ja. En heel veel klanten maken er ook gebruik van. Het is ook wel waar. Heel vaak zie je, je daar maar een beetje te wachten. En te wachten. Nou, in die tussentijd kan je wel heel veel calorieën al uh, eraf uh, afwerken. Kijk ja, nog even, dan komt er nog zo'n afwerkplekje en Dan kan je helemaal maken want dat is 400 calorieën. Dat is een patatje. Ja, is dat zo? Ja. Een nou plekje 400 calorieën? Per, per. per afwerking. Oké. Okay. Ja, het schijnt. Het schijnt ja, sch Daar heet hij even. Nee, niet, het schijnt dingen. niet lekker te zijn, dat weten. Maar het schijnt wel zo te zijn. <laughs> Oké, okay, Toepak, letterlijk straks naar deze plaat. hebben we wat nieuws uit de, de regio. Ik sla even een paar dingen op de piano aan. Klinkt toch niet eens verkeerd? Dit. Nee, nee, nee, het gaat eruit. Ian Brown uit de Stone Roses heeft weer iets nieuws uit. Dat dan is al een half jaar uit. Maar ik heb het nu pas ontdekt natuurlijk. Dat is zo stom yes. om altijd. Time where well, you are still, if I could be the last chance I have to sanctify. Van Ian Brown, de bekende, beruchte, br bruine familie, zeg maar Bobby Brown en uh, meer van die mensen die zich toch wel redelijk misdragen hebben Hij zat vroeg in de, de uh, Stone, Stone Roses, Fool's Gold, dat was een grote hit, zeg maar Ian Brown heeft later nog een hitsing gehad met Fear dat Zat de, de, de, de angst er in Nederland, in het buitenland nog steeds niet in Maar goed, hij was er ver vooruit Dit was Stellify, en plaat van alweer een half jaar geleden Maar ik had hem nu pas ontdekt Huh? Maar ik vind hem wel grappig. Het is uh, half negen geweest om half negen verblijden wij altijd met wat berichtgeving. Nieuws uit Zandvoort en, en antwoord Nieuws. En de regio. En... Ja, nou, het was afgelopen maandag wel, een, uh, wel even schrikken. Een groot gat is er geslagen in het wegdekken bij de Celsiusstraat. Het, was, uh, het, het kwam omdat de hoofdleiding van het waterleidingbedrijf uh, was gesprongen, er zat een hele dunne plek. En de druk werd een beetje opgevoerd en die kon niet weer staan. Over circa anderhalve meter barstte hij open en de PWN heeft de leiding afgesloten. En hierdoor waren er tachtig huishoud, nee, huishoudens, huishoudens, moeilijk woord, waren even voor enkele uren zonder water. En daarna was het weer gemaakt. Oh, dat is mooi. Het dus. is altijd wel fascinerend hè? hoe de mensen reageren. Maar ik denk dat de meestal op mijn werk zaten. Wonderen bestaan nog, want zes weken geleden werd de accordeon van Amanda Stienstra uit de hal van haar appartementengebouw ontvreemd. Er waren veel, uh, veel uh, berichtgeving over in de krant. Nou, dan nou was ze uh, pas geleden even in Turkije, heeft ze een nieuwe aangeschaft. Daar is, is vast veel goedkoper. Ja. Maar toen ze terugkwam, lag dus uh, in een blauwe vuilniszak weer de voor haar deur, haar oude accordeon dus blijkbaar heeft toch degene die hem meegenomen heeft, heeft dat toch uh, door, door al die berichtgeving gedacht van oh dit is inderdaad wel heel erg als zij al die oudjes altijd uh, verwend met muziek meer lagen en zo dat kan ik eigenlijk niet maken dus die heeft uh, Gelukkig, uh, noem we dat? Uh, gewetensnood gehad. En die heeft hem weer ingeleverd. Nou, ben, het, daar ben ik blij mee. Wanneer het, dat heeft u goed gedaan, of mevrouw? Of misschien was het een ex-werknemer van die bejaardenhuizen. Die dacht: van, Nou, ik ben het helemaal zat ja. van al die middag. Die zit te pingelen op dat ding. En die Houdt ging nu eindelijk naar een andere baan toe. Toen dacht: van, Nou, kan ik dit ding ook teruggeven? Of hij wilde ruilen, hij wilde die nieuwe. Oh ja. Ja. Dacht, ja. Nou, ik vind wel dat een man misschien kan zeggen: van, Nou, je mag die nieuwe hebben. Ja, ja, ja, precies. Voor een dat ze gewoon ja. nog Ja, nee, dat is nog goed Mede dankzij allen was de actie van de voedselbank afgelopen zaterdag bij de FOMA zeer geslaagd. Aan het eind van de middag werden 52 propvolle kratten gevuld met uh, ingekochte producten. Die werden allemaal in een vrachtwagen gezet. De meeste bezoekers waren positief en gaven niet alleen houdbare producten, maar ook statiegeldbonnen En geld... Deze bijdrage hebben de actieve vrijwilligers omgezet in gewenste boodschappen. Tijdens de uitzending van Goedemorgen Zandvoort, dat is altijd te beluisteren na dit radioprogramma... Uh, ...bood de kapslon uit de Kosterstraat spontaan voor de feestdag alle gebruikers van de voedselbank een kappersbon aan. Oké, okay, maar ik vind eigenlijk dat de, nou? de, de inzamelaars en vrijwilligers ook even moeten verwennen. Ja? Ja. Maar hoe wil je dat doen? Nou, dat diegenen die dus daar de hele dag gestaan hebben bij de FOMA... of bij die andere supermarkten, dat die gewoon ook wel lekker geknipt worden. Hebben ze verdiend. Ja, dat is Als waar. jij de hele dag je ingezet hebt voor een goed doel... Kijk, we hebben af en toe wel zo'n vrijwilligersdag... maar dit is wel heel lekker. Ik vind uh, mensen mensen meer vertroeteld worden. Eh, ik, ik heb nog een, een kapper in opleiding thuis zitten. Die zit echt te wachten op modellen. Oh, nou, we nemen een keer mee. Ik wil ook wel even... Voor vijf 5 heb... euro knips hier. Kijk, uh, op 25 november... dat is uh, woensdag, hè? ja. Vindt er van half twee tot half vijf in wooncentrum Baudaan een grote cadeaumarkt plaats. Er zijn leuke cadeaus voor de Sint en de Kerst zoals sieraden, kaarten en keramiek. En er worden ook interessante curiozen aangeboden, verzameld door de bewoners. En de opbrengst van de cadeaumarkt gaat uit naar de diverse activiteiten voor de bewoners. Bramelaan 2 in Bentveld. Dus ga eens even... Richting dorpsgrens. Ik moet zeggen, ik schrik ook altijd als ik het dorp uit ga. Ja, maar probeer het even. Het ja. is meer. Anders. Zover wat regioberichten. Straks om half tien hebben wij er nog. Veel meer. <tie> Hou het toestel aan. Blijf bij het toestel. pakplaatje. De Astor World Galaxy Weet ik veel, tour. een Tour. echt een hele getiteld bedacht voor een beentje. Het heet de The Sun Ain't Shining No More. Dat klopt. Het is een beetje een uh, dag, maar dat geeft allemaal niet. Ben je zorgen voor jouw jou zonneschijn in je huis? Ja, ik weet het. Uh, ja. Wat we... Ik weet het. Je weet het. Ik weet het gewoon. Het zonnetje Wat? schijnt overal. Ja. Het is uh, Toepak levert op de radio. En daarvoor hadden we nog uh, een andere plaat. Daarvoor hadden we Daar de regio oh, ja, Ik was precies. even de draad maar kwijt. De autocue werkt niet altijd. Moet ik er even een klap op geven. Misschien ja, we, we, hebben de programma, we hebben gewoon leiding nodig. Wie wil onze leiding geven? Ja. Wij zijn zeer goed beïnvloedbaar. En dankzij jullie bereiken wij grote hoogte. Dus meld je aan bij ZFM Zandvoort als jij denkt dat wij leiding nodig hebben. Oké, okay, ja, precies. Er neemt niemand de regie van dit programma over. Ja, prima. Dan wordt het nog eens wat. Ja, wie weet. Wie weet nou, heeft ik jij zal idee? even de leiding in handen nemen. Er is een Pool geweest. Nee, niet één Pool. Een groepje van vier Polen hebben een maand keihard gewerkt in Noorwegen. En uh, toch keerden ze met lege handen terug. Denken, ja, hoe kan dat nou? Maar ja, een van hen liet op de terugweg naar Polen een tas met het verdiende geld liggen in een supermarkt in het Noord-Duitse Stralsund. Inhoud 105.000 Noorse kronen. Dus 12.500 euro. Al dus de politie. Die po had maandag tijdens een stop de tas met contantgeld. juist meegenomen naar binnen. uit angst voor diefstal uit de auto. En ondanks een intensieve zoektocht. met behulp van de politie. is de tas vooralsnog spoorloos. Stelletje suffers. Nou, dat mag je zeggen. Ja, ik was van de week ook nog in een supermarkt. Of nee, in zo'n bouwmarkt. En dan zie je inderdaad van die. Uh, de die zijn dan echt Jij bezig alles zo wel, uit, uit te zoeken en, zo en te kletsen, Maar ook heel zelfverzekerd. Ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Ze zijn ook heel knap met verbouwingen en dat soort dingen. Ja, ze, ze kunnen heel veel. Voor, voor weinig. Of betaalbaar. Nee, ik zal het niet allemaal. Uh... Maar uh, promoten... Nou, ze hebben wel een probleem als ze gewoon ziek worden of wat dan ook. Dan komt er geen geld op de... Maar het is wel grappig dat ik Polen. Ik herken ze altijd. Ik herken ze ook altijd op de rommelmarkt. Lopen ze altijd met een grote groep. Ze ja. hebben vaak blond haar. Dus ze, hebben... ze kijken altijd een beetje norsig. Ja. En het is, het is een bepaalde slag mensen die ja, nou, ze... hard willen werken en uiteindelijk het geld uit oog verliezen. Ze zien er een beetje Russisch uit. Ze hebben een beetje ronde hoofdjes. Een beetje, ja, een ja Russisch, ja, daar lijken ze een beetje op. Ja. Nou, als we het toch over Polen hebben... Uh, ja, de Polen gaan toch switchen. In 2012 gaat het gebeuren. Ik heb een beetje verdiept. Ik denk, je gaat de... beginnen over de Polen gaan smelten. Maar ik... nee, die, die, <laughs> dat vond ik wel een hele grappige. Maar... Dat had toch wel gekund ja, Want okay. daar heeft het wel mee te maken. Maar ja, oh, ja, door die film 2012 was ik wel een beetje gefascineerd. Ik, Hoe zit dat nou ook alweer? Weet je, wat is, wat is nou een beetje de Maya-theorie? Dat wil ik toch een beetje weten. Oh, ja. Dus ik had erop gegoogeld. Er is heel veel over te vinden. Ik vond een site, die was een beetje overzichtelijk. Die vertelde, nou, de Mayas hebben al 26.000 jaar... Hebben ze al, de kalender hebben ze in kaart gebracht. Ze wisten dingen ook ver van tevoren ze te voorspellen, ze weten ook dat bijvoorbeeld uh, het uh, 21 december 2012 is het afgelopen. Ze weten ook wisten toen al wat voor dag het was. Oh, zoveel duizenden jaar geleden. Eigenlijk, dat weet ik niet meer. Dat Zondag? ben ik nou weer vergeten. Kan je oh, daar ik ik een beetje papiertje moeten schrijven? En uiteindelijk, zeg maar, houdt het dus op op die dag. Want wat gebeurt er dan? Dan komen de de de, de zon en de en alle andere st uh, sterren in op één lijn te staan. Dat duurt drie dagen. Dan is het ook pikken donker. Schijnt het, Oeh. en na die drie dagen. Dan draaien de Polen zich om. Dan wordt de Noordpool de Zuidpool. En de Zuidpool wordt de Noordpool. Okay. En dat heeft dus een heel erg maf effect op, nou ja, op het klimaat. Op alles natuurlijk. En dan krijg je die ramp. Maar het wordt niet zo'n grote ramp. Als je die film 2012 waar Waardoor je nou, tientallen meter hoge water krijg je niet. Dat is okay. onmogelijk. Nou, ik ben ook eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Ja? Van, uh, die, uh, kijk Zonsverduisteringen kunnen ze behoorlijk vroeg van tevoren voorspellen. Van, is er ook inderdaad voor die periode een zonsverduistering voorspeld? Ja, nou, we moeten het, ik vind Want toch de, dat ze eigenlijk al Ik ga, als ik ben, ik ben van dit uh, veel moeten We moeten er toch uitzoeken hoe het nou een beetje zit. Ja. Want we roepen allemaal: wat een onzin, allemaal. Maar wie weet, zit er toch iets van waarheid in? Ja, ik zit nu ook te kijken, inderdaad. Van, uh, de datum markeert het einde van de grote kalender. Volgens hun berekeningen hij komt ontzettend soms zel, zelfs op één lijn te staan met hu naar q: het centrum van de melkweg. Ja. De plaats die de Mayas, dus de kosmische baarmoeder noemen. Vind je dat niet geweldig klinken? klinkt wel, en, uh, of er niks aan de hand is dat alles weer goed komt. Maar het maar begint het dan weer ook, opnieuw. Ja, op 21 december begint een grote nieuwe periode. Weer 26.000 jaar. En een kleine periode van 5200 jaar. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar nu heb ik andere berichten gehoord. Dat we, zich toch, dat we het niet goed hebben geïnterpreteerd. Want het is natuurlijk een andere taal. Het is niet het Nederlands opgeschreven. En wij zijn vrij makkelijk met het vertalen van dingen. Dus de, waarschijnlijk scheelt het... Uh, wat was het ook weer? 52 jaar of zoiets? Of het scheelt... Het scheelde in ieder geval bijna 100 jaar. Dat het toch een, net even een andere datum is. Oké. Okay. Ja, dus nou ja, we moeten ben, gewoon even uh, gaan googelen ja. op, op de zonsverduisteringen ook gewoon. Ik bedoel naar dat kliktheorie klik van die jongen die je zeg ja. maar kan klikken denkt van nou de wonderen zijn de wereld niet, uit. Ja, dus wie weet is dit toch allemaal toch nog wel uh, de waarheid? Ja, ja. ja dat zou maar kunnen. Kwart voor negen uit het uh, beetje regenachtige zon. komt deze kant op. Laat jezelf even doorwaaien op het strand. Chips champagne. Koop je champagne moet je kopen. cheap champagne. En dan verkoop je toch altijd het zomerhuisje nog? Kan altijd toch nog? Ja, zeker weten. Ja, dan verkoop je het zomerhuisje gewoon. Nou, ik kan je nog een tip geven voor chip champagne. Nou? Je hebt gewoon van die uh, appelsieder. Je hebt uh, gewoon een um, beetje... Mier zoet is dat? Ja, wow. maar het is wel een soort champagne en het zit met 1% alcohol, dus dan kan je helemaal naar buiten gaan. Ja, en dan kan je ook eens zeggen van, weet je wat, we kopen een paar kratten en we gooien het in bad en dan gaan we er lekker in liggen. Wow. Oh, wat heeft wel wat. Vol, volgens mij krijg je er een je jeuk van, van al die zoetigheid op je Ja, lichaam. dat zou best wel kunnen. We ja. moet je niet aan denken gewoon. Ge -uh, Georgie James was een sheepshampeen, dat was een van de hitsingles die ze had. Ja, en die hebben wij hier groot gemaakt allemaal. Nou, tre treurig nieuws, maar het is een vooraankondiging voor uiteindelijk. De tv-koning stopt, de koningin stopt, sorry. Ofra Winfrey gaat in 2011 stoppen met haar televisieprogramma. Dan heeft ze het 25 jaar gedaan. Ja, dan, ja op een gegeven moment moet je ook een beetje dat stoppen. Maar zij dat... heeft wel ooit nog drie jaar bijgetekend. Dus Want eerder wilden ze wilden eerder stoppen. Maar toen hebben ze haar overtuigd om toch nog even drie jaar bij te tekenen. En 25 jaar is ook een mooier, mooi, mooi getal om te stoppen natuurlijk. Ja, maar ja, ze doet ook zoveel dingen daarnaast. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze tussendoor nog wel eens een keer een uitzending heeft. Omdat ze iets leuks doet. Dat zoals bijvoorbeeld, dat ze, ze heeft toch een meisjeschool geopend ergens in Zuid-Afrika. Ja. Dat ja, ze zich daar is... gewoon veel meer mee bezig gaat houden. Dat ze echt veel meer uh, uh, geld gaat uh, geprobeerd te genereren voor al die goede doelen. Ik, ja, die kant is natuurlijk al opgegaan. Ja. Het, is eigenlijk, het lijkt heel dramatisch, maar ze heeft nog zoveel andere dingen. Ze heeft dat, dat, dat O-magazine, heeft ze. ze heeft ja. een eigen tv-station. Ze heeft voor mij ook een radiostation. Nou, weet ik veel wat ze allemaal niet heeft. Dus haar gezicht gaat echt niet verdwijnen. Zij niet wordt tegen... gewoon mental coach. Ze gaat gewoon uh, wel, van, ja. die, uh, van die workshops geven voor het, de, uh, dat, andere het presentatoren. Het valt me wel tegen, ja. Dat zij geen, zeg maar... Dat zou, dus, zou er toch... Nee, ik voel, oh nee, er komt toch niet... Er, er komt toch niet een wedstrijd aan, hè? De op zoek opera, naar de zoek nieuwe op, op, een nieuwe opera. Oh op, ja. nee, toch. Dat zou, niet, dat zou echt iets voor Nederland zijn... om zoiets te bedenken. Of uh, Oprah's best friend forever. Dat vind ik ook zo walgelijk. Er is uh, iets met Paris Hilton of zo. Ja, ja. My best friend forever. En die, man, die moet ook echt wel alles doen wat jij wil. Anders lig je eruit. Denk ja. even, oh... Je Alleen moet. daarom zou ik al nooit mee willen doen. Dus jij moet ook in, met je, met je schoenen in de, in de hondenpoep trappen. Met z'n tweeën. Dan gaan we ja. het lekker schoonmaken. Ja. Nou, dan wel, dan jij je mag mijn schoenen schoen schoonlikken. Schoen... Schoen schoonlikken. Dat is ja, het. Nou nee. ben je mijn beste vriendin. Nee, dat lijkt me nog wel iets voor overal. Om, te, zeg maar, haar op, om een opvolger te zoeken voor haar. Ja, er komt er echt wel weer iemand anders boven piepen. Want volgens mij was die ene... Het ene model was toen toch ook bezig. Die uh, Tara nog wat? Tara ja. Banks of zo? Ja, maar die heeft toch een toe. Die kan niet tip aan Oprah hoor. Die heeft zo'n nee. te grote airtude. Maar als Oprah dat niet meer doet... Dan is zij op een gegeven moment dan degene die het meest bekeken wordt. En dan krijg je ja. weer van die achterlijke shows die je toen had met die ene man. Dat uh, het publiek altijd... Uh, Jerry Springer. Ja, Jerry Springer. Jerry Springer. Wat is er van hem geworden, ja, Het Springer? Tijd voor iets nieuws gewoon. Dat is, dat is natuurlijk wel zo. We weten het nu wel. En die home ja. makeovers, house makeovers en al die dingen. Het is gewoon tijd voor iets nieuws. En Oprah, je hebt gelijk. Het wordt tijd om gewoon lekker te gaan genieten. En dat je de druk hebt om iedere keer weer die shows te maken. En wat voor mensen heeft ze ook weer groot gemaakt? Onder andere Dr. Phil. Die is natuurlijk bij ja. haar in de show begonnen. En dan die andere dokter, Dr. Oz. Ja, die, een die een in het de blauwe uniform altijd op het toneel komt. Ja. Die overal een passend antwoord voor hebt. Ja. Je roept maar iets. In. Ja hoor, hij heeft een passend antwoord. En, uh, ja. De meest slecht geklede man ter wereld is dat volgens mij gewoon. Ja. Maar ja, als je kijkt hoe, no. hoe zij ook mensen heeft gestimuleerd om te gaan lezen en zo. Dat vind ik helemaal niet verkeerd. Ja, maar ja, maar, het, maar is... het is wel een beetje van... Als je het eenmaal lukt om daar binnen te komen... en dat je boek wordt gepromoot... dan wordt ook gelijk wel, worden er gelijk miljoenen exemplaren verkocht. Hè? Dat gaat heel snel. Ik ben heel braaf dan ook. Want ik schrijf dan de titel op. Ik ga eens kijken of hij hier ook te krijgen is. En ik moet zeggen... sommige boeken waren inderdaad echt wel de moeite waard. En dan denk ik van nou... Dat, ik vind S het wel een leuk uh, iets. Het is er goed over na. En ze heeft daar krachtendelijk gebruikt... om uh, Barack Obama naar de top te leiden. Ja, zeker. En, en om... Uh, McDonald's uh, de hamburger uh, af te kraken. Geweldig. Oh, dat trucje heb ik dan weer net even <laughs> ja, zij, gemist. ze, ze moest toen voor, voor de rechtbank komen. Dus zei ze, ik eet nooit meer een hamburger van McDonald's. En ze zagen de omzet dalen gewoon. Zo. Kijk, dus vond dat, wel heel mooi. dat is wel weer grap, maar... Hey, maar Even by the way. We oh, hadden oh, het net over de... 2012. Ja, oh, ja, die maandverduistering. Hoe ja. zit het daarmee? Ja, ik heb even gekeken. Wanneer zijn de nieuwste verduisteringen en zo? Nou, 11 juli 2001 is er een totale verduistering. Die duurt slechts vijf minuten. En dan heb je 13 november 2012... Dat is het dichtstbijzijnde ja. bij de, die december. Duurt maar vier minuten. En, en jij hebt het over een zonsverduistering van drie dagen. Nou, ja, maar wacht. Er, er is dus wel rond die tijd gaat er wel iets gebeuren met verduistering. Kijk en moet je voorstellen. Wij wetenschappers denken dat we alles begrijpen, weet je. Van, nou, dat draait zo en tussen in de ruimte hangen die en die moleculen. maar het is natuurlijk heel raar dat de aarde hangt gewoon maar in een ruimte. Hangt in een draadje? Nee, hij hangt daar gewoon maar. Dus waarvoor zou niet ergens iets gebeuren dat je denkt van, ik heb geen zin meer. Plop. Dat hij naar beneden... Nou, hij, kan dat, hij, hij dat, kan dat hij hij hij naar, naar, naar beneden links. vallen. Nee, dat denken we met z'n allen. Maar hij kan toch ook zomaar in één keer het even Nou, ik ga eens naar links. Of ik ja, ga naar dat rechts. Dat is natuurlijk wel zo. Want je, je kent misschien ook wel... van ja, Als er een vlinder in Tibetse vleugels slaat... Dat er dan daardoor een orkaan wordt veroorzaakt... Aan de andere kant van de wereld. Wat ja. gebeurt er als inderdaad... Een, een, een, een planeet of een ster uiteens pad. Ja. En al die uh, schokgolven... Die gaan gewoon het hele, hele al door. Dan kan je inderdaad... Uh, stel je voor dat, dat we daardoor net even... Ik denk uh, 100 kilometer verder van de zon afkomen. En dan, dan worden wij misschien niet meer verwarmd door de zon. En dan uh, is het gebeurd. Oh my goodness. Ja, ja. De dingen, dat, wij denken dat alles we begrijpen. Maar er zijn er zoveel dingen die niet begrijpen. Misschien hadden de maïs die wel in de gaten. Dat ja. zou zomaar kunnen natuurlijk. Nou ja, we gaan het afwachten. En, uh, Wat kunnen we uh, anders? Live your life for the fullest. En Jolanda uh, zegt, maak het geld op nu het nog kan. Ja, straks is, is er goed niks voor de economie ook nog eens een dan, keer. Ja, zeker in Nederland. <coughs> Ik ga nog... zo los. Traks, uh, wil je met haar boodschappen doen? Meld je aan. Om 10 uur vertrekt de fiets. Er zijn twee plekken voorop en achterop. Winkelwagens zijn daar aan, dus maak je me niet druk. Er is ruimte genoeg voor al je boodschappen die in ons lagen. De Superfamily op de radio nu. <middels> Ja, maar het is gewoon uh, ja, 2009 gewoon. Bang all summer long. En me ook denken aan die goede oude tijd dat er nog helemaal geen problemen waren, dat soort dingen. Daar doet het dan denken. Hoe noemen we deze jaren nou? De zero's? De, de 70 s 80s, 90s? Ja, ja. De zero's? Ja, de, de zero's. Ja. ja, nou heel grappig. We hebben de mij is toch gelijk? Ja.